Dik hard met het nationaal. Nederlanders betalen hun rekeningen weer vaker op tijd. Dat is onderzocht door de incasso- en deurwaardesorganisatie GGN. Vorige maand betaalde 41% van de Nederlanders wel eens een rekening te laat. Een jaar geleden was dat 44%. Als een rekening te laat wordt betaald is dat vaker uit vergeetachtigheid dan vanwege een tekort op de rekening. Het ging ook beter met het gemiddelde schuldbedrag. De mensen met een betalingsachterstand hadden gemiddeld 676 euro aan achterstallige rekeningen. Dat is bijna 150 euro minder dan een jaar eerder. De slechtste betalers wonen in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.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 Het weer nog in het westen zonnig en droog, in het oosten bewolkt, enkele buien met kans op onweer. Het wordt 12 graden aan zee en een graad of 18 in het binnenland. Morgen bewolkt en overal buien, daarna weer droger, zonniger en warmer. Dit, was het... Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles aangekondigd op de A20 tussen Westerlee en Gouda. En op de A15 tussen Knoopendel en Knopend Ridderkerk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zijn de. En dan zitten ze zit daar bij de psychiater, om ZANG EN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 Okay. Ja